3 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. De inspectie sociale zaken gaat onderzoek doen naar verzuimbedrijven die privacyregels overtreden. Dat heeft staatssecretaris De Krom gezegd in de Tweede Kamer. Vorige week meldde tv-programma Zembla dat het bedrijf verzuimreductie structureel de privacy van zieke werknemers schendt. De Krom vindt dat dat niet kan. Maar zodra het gaat over medische aspecten van die verzuimbegeleiding... dan moet worden doorverwezen naar een bedrijfsarts. En zo is dat ook in de wet vastgelegd. En het moet ook duidelijk zijn, voorzitter, wat mij betreft... dat bedrijven zich ook strikt houden aan die privacyregels. Het college Bescherming Persoonsgegevens stelt een onderzoek in... naar dit concrete bedrijf. Maar de krom wil van de inspectie weten of het probleem breder is. De Arabische nieuwszender Al Jazeera zendt de beelden... die de Franse terrorist Mohamed Mira heeft gemaakt, niet uit. Gisteren werd bekend dat Merah, die zeven mensen doodschoten... een USB-stick met opnames naar de Franse redactie van Al Jazeera heeft gestuurd. En volgens Al Jazeera voegt het geen nieuwe informatie toe aan de zaak... en voldoende beelden niet aan de ethische code van de zender. De Franse president Sarkozy deed eerder vandaag al een dringende oproep... aan tv-stations om de beelden niet uit te zenden. De val van de sluisdeur in het Twentekanaal bij Eefde in januari is veroorzaakt door een constructiefout. Uit onderzoek van TNO blijkt dat een draadstang aan de noordzijde van de hefdeur is bezweken. Volgens TNO waren kabels en kettingen niet goed uitgelijnd, waardoor de kracht erop niet gelijk werd verdeeld. De fouten zijn inmiddels hersteld. Rijkswaterstaat heeft onderzocht of ook andere sluisdeuren naar beneden kunnen vallen door een constructiefout zoals bij Eefde, maar dat bleek niet het geval te zijn. Syrië gaat akkoord met het vredesplan van bemiddelaar Kofi Annan. Dat heeft de oud-VN-chef en gezant voor Syrië bekendgemaakt. Het plan is bedoeld om stap voor stap tot een oplossing te komen voor het bloedige conflict. Correspondent Sander van Hoorn. Voorlopig lijkt het op een verdragingstechniek. Assad kon bijna niet anders, want China en Rusland, twee steunpilaren van Syrië, die hebben zich achter het vredesplan geschaard. Dat vredesplan voorziet in een staakt het vuren, maar er moet voorlopig bijvoorbeeld nog gepraat worden over hoe er op zo'n staakt het vuren toegezien gaat worden. Daarover zijn de onderhandelingen nu bezig. Dus uh, het moment dat de wapens daadwerkelijk gaan zwijgen, ja, dat duurt nog wel eventjes. En dus kon Assad er ook makkelijk mee instemmen. Vn-gezant anan noemt het aanvaarden van het Vredesplan door Syrië... een belangrijke eerste stap. Het weer zonnig. Het is vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen opnieuw zonnig. En droog, er staat wel iets meer wind. ANEB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwouderdorp 2 kilometer... en op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4. Tussen Zutphen en Lochem rijden geen treinen door een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat trouw en vrij Nederland columniste Elma Draaier... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Elma, goedemiddag. Goedemiddag. Het Vreemdland Festival, daar wil jij het over hebben. Wat is dat? Het Vreemdlands Festival is een, um, een eendagsprogramma dat komende zaterdag wordt gehouden in de Amsterdamse Keizerschachkerk. En daarin kun je als uh, niet-vreemdeling uh, eenmaal uh, uh, ervaren hoe het is om vreemdeling te zijn in dit land. Vandaar vreemd land. Uh, vreemdeling is een soort vluchteling, asielzoekers? Uh, ja, asielzoekers, ja. vluchtelingen, zonder papier, mensen die, die uitgeprocedeerd zijn of die geen papieren hebben, überhaupt. Ja. En dat is de gedachte. En waarom wil je het erover hebben? Um, nou, omdat ik de line-up bekeek, zou ik maar zeggen. Dus mensen die, uh, die uh, daaraan meedoen, te spreken en in het bad gaan. En toen, toen vond ik dat zo'n uh, ontzettend eensgezinde club. Dus toen dacht ik, wie zouden ze dan willen bereiken? Jou niet. Nou, ik zou het niet zo spannend vinden, nee. Nee, nee. gaan we straks bespreken met iemand van de organisatoren. Maar eerst een jubileum. Ja, het is vandaag een feestdag voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De organisatie van de 4 mei herdenking en de festiviteiten op Bevrijdingsdag bestaat 25 jaar. Slaggever Matthijs Holtrop onderzocht de geschiedenis van het comité en ontdekte onder meer dat Prins Bernard wilde dat 4 mei een militaire aangelegenheid bleef. De aankomst in Wageningen van prins Bernhard in de veroverde praalwagen... van de Duitse rijkscommissaris Seys Inkwart luidde de slotfase in van het gewapend geweld in Nederland. Het is 5 mei 1945 in Wageningen. De Duitsers capituleren en Nederland is weer vrij. Op de dag dat Hotel de Wereld, Hotel de Eereld heette. Kapotgeschoten en de letters maar half op de gevel. Dan arriveert generaal Oberst Blaskowitsch... commandant van de Duitse troepen in ons land... vergezeld van zijn adjudant Reichelt. Arrogant en met de Hitlergroet gaat hij de totale nederlaag tegemoet. Na de oorlog zijn er in Amsterdam ieder jaar twee herdenkingen. Een lokale en een kleine nationale. Ook de koningin is daar aanwezig om een krans te leggen. Maar alles verandert bij de oprichting van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit jaar, 1988, ondergaat de jaarlijkse 4 en 5 mei viering... Een verandering. Nou, bij 4 mei was uh, heel erg belangrijk dat het een werkelijk nationaal moment zou worden voor het hele land. Zegt Judith Pelefante, een van de oprichters. Ja, wat we een beetje kwijt zijn geraakt is dat de, in het verzet uh, is na de Tweede Wereldoorlog... door het ontstaan van de koude oorlog tussen zeg maar, het communistische blok en het westen... is er ook in die verzetssfeer twee stromen ontstaan. Eén die hun oorsprong vond in het communisme en één die hun oorsprong vond in veteranen of verzetsmensen uit een andere politieke invalshoek. En de, tot 1988 bijvoorbeeld werd door het Auschwitz-comité... Uh, die werden niet herdacht op de Dam. Maar dat was dus als gevolg van een politieke strijd? Dat was een, een, een politieke strijd van na de oorlog, dat dat dus uit elkaar is geraakt. En in, uh, nou ja, wij hadden dus de opdracht meegekregen om een herdenking te maken voor alle Nederlanders. En uh, daar geen uitzonderingen in te maken. Nadat in 1945 de Tweede Wereldoorlog was overwonnen... moest in 1987 een manier worden gevonden om ook de Koude Oorlog achter ons te laten. Een enorm lastige klus, vertelt Niene Noter, de huidige directeur van het Nationaal Comité. Dat kwam natuurlijk ook omdat het Nationaal Comité de opdracht kreeg... om twee herdenkingen met elkaar te integreren. Misschien is het, het beste om te zeggen dat er wel meer dan 100 eigen organisaties... van oorlogsgetroffenen zijn, linksverzet... Rechtsverzet, allerlei militaire organisaties, organisaties van vervolgingsslachtoffers. Toen wij daaraan begonnen bestond er nog een enorme, als ik het wat onerbiedig mag zeggen, hiërarchie tussen die verschillende organisaties. En ik denk dat een van de dingen waar wij nu heel erg trots op zijn, is dat die discussie eigenlijk wel een klein beetje weg is, dat we daar met elkaar staan, ongeacht welke achtergrond iemand ook heeft. 4 mei is inmiddels door iedereen omarmd, dat is duidelijk. Maar de betekenis verandert. En dat proces is ook goed te zien in Wageningen... waar Michel Jager eind jaren 80 en begin jaren 90 burgemeester is. Toen begon, begonnen we al wel te beseffen dat er op enig moment natuurlijk sprake zou zijn... van hoe hard het ook klinkt uitsterven van de echte Tweede Wereldoorlog eh, veteranen. Het tweede element wat heel sterk speelde, dat was een iets wat ik zelf vooral heel erg belangrijk vond. Eh, ik vond in toenemende mate dat we die herdenking van de bevrijding moesten koppelen aan het besef van wat betekent vrijheid, die je daarmee hebt teruggekeken, welke verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee en wat betekent dat voor mensen van nu. De mannen die eigenhandig Nederland bevrijden moesten een stapje terug doen voor kinderen die de verhalen zelf nooit hadden meegemaakt. Lesprogramma's van het Nationaal Comité zorgden ervoor dat kinderen zelf gingen nadenken over hun vrijheid. De straat. Ik wil niet, maar sta daar toch. Kijk het naar de wagen. De wagen met de mensen. Ik wil er naartoe rennen. Het lukt me niet. Mijn benen als lood. Dit is het. Herdenk deze mensen. Zodat ze in ons hart mogen doorleven. Wij kunnen nog iets voor ze betekenen. Ik wil iets doen. En ja, ik kan iets doen. Maar niet alle veteranen wilden een stap opzij doen, vertelt Nina Noter. In het begin was het met name de eerste generatie... die wel zei dat ze het belangrijk vonden dat jongeren de fakkel over moesten nemen. Maar zodra jongeren zeiden van nou, geef mij dan maar die fakkel... en geef me de mogelijkheid, dan zeiden ze nee, dan moet je natuurlijk afblijven. En ook daarvan hebben we van het begin af aan gezegd dat het is belangrijk dat. 5 mei, een dag wordt voor en door jongeren. En dat betekent dat die ouderen een stapje terug moeten doen... om echt te zorgen dat het ook een dag wordt waarop jongeren... op hun eigen manier invulling geven aan het vieren van de vrijheid. Typerend voor de houding van de veteranen is de opstelling van prins Bernhard. Zo vertelt oud-burgemeester Jager. Hij heeft daar nooit zich officieel over uitgelaten. Het, het, het, hij zat ook niet bij het Nationaal Comité. Degene die daar wel vaak bij was, was Pieter van Volhoven. Pieter van Vollenhoven stond daarachter. Maar ik heb het vermoeden dat Prins Bernhard eh, dat een, op zichzelf wel begreep... maar er zelf niet zo erg veel eh, band mee had. De, voor hem was het toch echt dat défilé, de band met de oude veteranen... uit de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat hij daar veel meer eh, ja, dat exclusief voor hen wilde laten zijn... en dan eventueel maar laten uitsterven. Maar dat, dat niet gaan verwateren. Militairen houden hun plek bij de herdenking op 4 mei en bij de bevrijding op 5 mei. Er wordt ervoor gekozen om Nederlanders erbij te betrekken... die in het buitenland hebben gediend als militair. Daarna volgde het traditionele defilé van oud-strijders. Van wie velen zich afvragen of ze er wel in slagen hun boodschap over te brengen aan de nieuwe generatie. En ze verwijzen daarbij naar de Golfoorlog, de bevrijding van Koeweit, waar ook in Nederland protest tegen was. Volgens Judith Belefante hebben niet alleen de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog... maar ook veteranen uit andere oorlogen een goede invloed op het vrijheidsbesef van jongeren. Ook om aan te geven dat het niet stopt dat die vredesmissies blijven, dat de conflicten blijven... maar dat je moet proberen die zo snel mogelijk in te dammen om zo'n enorme oorlog te voorkomen. En dat is zo gebleven en dat is denk ik ontzettend belangrijk... dat je voortdurend blijft denken van vandaag is ook morgen... In. Hoe hou je die verbindingen? Vrij zijn in Nederland heeft volgens oud-burgemeester Jager meer betekenis gekregen dankzij het comité 4 en 5 mei. Heel veel van ons vroegen wel aan onze ouders, papa of mama, wat deed u in de oorlog? En ik, ik heb die vraag verbreed. En nu zouden, moeten wij ervoor zorgen dat onze kinderen later niet gaan aan ons vragen: wat heb jullie nu eigenlijk met je vrijheid gedaan? En met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En uh, op die manier denk ik dus echt dat het terug hebben gewonnen van de vrijheid toen. Dat maakt het ons mogelijk om in vrijheid verantwoordelijkheid te nemen voor de vrijheid van anderen. Ik vind dat een verdieping en niet een verwatering of verarming. 25 jaar Nationaal Comité, 4 en 5 mei, een reportage van Matthijs Holtrop. I blame you for Zesmen Archer, Sleeping Satellite. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is Elma Draaier en zij is columniste onder andere bij Vrij Nederland en bij uh, Trouw. Uh, Elma, je zei het net al, het Vreemdlandfestival. Festival, dat is uh, komend weekend in Amsterdam. Ja. Uh, en jij zegt, het is een beetje eenzijdig samengesteld, want... Nou, dit is dus een dag waarop je als, als Nederlander die gewoon papieren heeft... de wereld van de vreemdeling kunt betreden... die wellicht geen papieren heeft of geen geldige papieren. En je kunt dan meemaken waar je allemaal tegenaan loopt. het nou, programma is erg uitgebreid. En met veel muziek en filmen zo, maar ook veel sprekers. En, en toen ik zo die, die line-up van de sprekers bekeek... dat zijn bijvoorbeeld onder meer Huub Oosterhuis, Hans Spekman... Ruud Lubbers, Tofik Dibbi... Uh, joh voor de wind, toen dacht ik aan... Uh, nou, dat is wel een klein beetje voorspelbaar uh, lijstje. En zouden er ook nog andere sprekers op staan... die misschien een wat andere visie op het geheel hebben? Want deze mensen zijn het al ongeveer met elkaar eens, gaat jij Nou, in. dat vermoed ik maar zo. Ja, als ik ze zo hoor in de, in de media over deze kwesties... dan, uh, dan zijn het wel eensluidende ja. uh, meningen. Dus toen dacht ik, uh, waarom zou je nou toch... Een festival organiseren waar iedereen het met elkaar eens is. Wat is dan de bedoeling eigenlijk? Want jij denkt dat je door botsing van meningen verder komt. Nou, dat lijkt me wel interessanter, eerlijk gezegd. Dan ah ja. zo'n feestje van gelijkgestemde. Maar misschien heb ik het helemaal mis en is dat enig. Maar dat eh, zal ik horen. Een van de organisatoren van het Vreemdland Festival is hier dan. Van Kauwijze, goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, uh, Elma. Ja. Voor het gesprek over onze omgang met vluchtelingen... dat wij op het Vreemdland Festival uh, gaan voeren... had ik behalve politici uit de oppositie en wetenschappers... en uh, vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en kerken... natuurlijk ook heel graag vertegenwoordigers van de regeringspartijen aan tafel gehad. Uh -huh. Dat had het debat spannender gemaakt. We hebben ook geprobeerd die mensen uit te nodigen. Te beginnen bij de minister, Gert Leers... maar ook Tweede Kamerleden van VVD en van CDA, van uh, PVV. Ja, helaas al die mensen die zeggen, uh, wij komen hier niet over praten... Dat is een realiteit waar ik tegen oploop. Het is spijtig voor het maar debat, maar politici zijn kennelijk gemeld heb dat, mee, maar dat ze, meegemaakt dat bijvoorbeeld een CDA-politicus... daar niet over zou willen praten. PVV staat erom bekend dat ze niet zo houdt uh, van debat, debat. Maar CDA en VVD die zijn niet zo scheiterig, toch? Dus do, Wilden ze gewoon niet naar de keizerschacht komen op deze zaterdag... of wilden ze überhaupt niet demoteren? Ja, we hebben echt heel veel mensen benaderd, meer dan twintig. Um, en die hebben allemaal gezegd, we doen het niet. Uh, mm. Ze zeggen natuurlijk niet precies waarom ze het niet doen... maar het is wel een realiteit dat ze niet komen. Uh, we hebben twee weken geleden meegemaakt dat Rutte om de voorzitter van het CDA, al dan niet iets gezegd zou hebben over vluchtelingen. Nou, daar moest gelijk een rectificatie uit. Dus kennelijk is het zo gevoelig dat politici van de regeringspartijen... nu überhaupt niet over dit onderwerp willen komen praten. Maar dat had nou. toen te maken met het katshuisoverleg. Zou dat een rol spelen in dit geval ook? Dat dat maakt dat ze zo terughoudend zijn, denkt u? Ja, ik kan natuurlijk niet in hun agenda kijken of in hun hoofd. Ik weet niet waarom ze komen. Ik weet dat wij hen hebben uitgenodigd. Dat mm. wij ook het open debat zoeken. We zijn niet voor ingenomen. We willen mensen de kans geven om het beleid te vertellen, te verdedigen... Mm -hmm ook zodat het publiek zich daar een oordeel over kan vellen. Maar goed, als die politici dan... Nou, wellicht klopt, dat, dat, ik heb geen reden om aan te nemen dat u hier zit te liggen... dus wellicht zijn het allemaal scheiklijsters, daar bij de CDA en VVD... maar er zijn ook nog andere mensen die misschien een andere mening... op de asielproblematiek of de vluchtelingenproblematiek uh, hebben... dan dit de uh, usual suspects zoals ze hier staan. Ja, het heeft voorkomen gelijk. Ik was heel blij. Ik had op een gegeven moment iemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een jurist... En die zei, ik kom uitleggen het AMA-beleid. Mm -hmm. dus kinderen... AMA zijn alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ja, dus kinderen die hier ooit gekomen zijn, die hier een aantal de jaar gewoond hebben. Mauro, het bekendste voorbeeld. Ze zijn 18 en dan worden ze uh, het land uitgezet. Hij zegt, ik kom om dat beleid te verdedigen, om mm -hmm. uit te leggen waarom de wet zo geschreven is. Dat leek me spannend. Tot hij mijn twee heen? weken later opnieuw belde en zei, het is me verboden door mijn baas, ik mag niet komen. Nou, misschien moet u dan iets creatiever zijn en dan niet een ambtenaar nemen die natuurlijk ook gebonden is aan, aan van wat ik weet ik wat voor regels. Zijn er ook nog andere mensen die je kunt vragen? Ik bedoel, Het blijft staan dat er nu een programma ligt waarin eh, eh, iedereen met elkaar eens is. Dus, dat is mijn vraag. Wat willen jullie hiermee bereiken? Met wie wil je hiermee bereiken? Ons festival is allereerst gericht op jonge mensen in de stad die daar wonen. Um, die leven met en naast mensen uit hele andere delen van de wereld... vluchtelingen, in Amsterdam alleen al naar schatting een stuk of 30.000. Toch zijn dat hele gescheiden werelden. Uh, zeg maar, geboren Nederlanders kennen eigenlijk heel weinig van die realiteit. Het festival is allereerst bedacht om mensen met elkaar in contact te brengen. Aha, dus niet, niet een debat, maar uh, contact. Contact allereerst. Kijk, debat hoort erbij. Dat is spannend. En als je een gesprek hebt over mensen die hier zijn... die misschien hier gevangen hebben gezeten... die misschien hier weg moeten... dan wil je natuurlijk ook wel in gesprek met de mensen die daarvoor tekenen. Ja. Maar, maar wat is dan het doel precies? Ik dan nou, dan, dan weet je, kennelijk le leef je zo op jezelf dat je niet weet hoe het leven van de vluchtelingen nou, dat het kan, dat het zo is, maar wat is dan het doel? Nou, het is echt best wel moeilijk om die realiteit ook te leren kennen. Daar wordt ook best wel veel uh, van weggehouden. Ik ben zelf, ik ben zelf wel eens in een vreemdelingengevangenis geweest... Ja. Uh, nou, daar kom je niet makkelijk binnen, ook niet als journalist bijvoorbeeld. En als je daar al binnen mag, dan moet je soms allerlei dingen ondertekenen mm -hmm. dat je daar niet over mag praten. Maar, maar die, die komen nu wel bij jullie, die mensen die in vreemdelingen-detentie zitten? Ja, ja we hebben mensen die daar gevangen hebben gezeten, hebben maar ook gezet, mensen die ja. daar ja, okay. onderzoek hebben gedaan. Waar zit ja. jouw irritatie, Elma? Heb je het idee dat dit een beetje een zelfbevestigend clubje nou, is dat elkaar het, gaat zitten ja, toevoegen? Van, wat is het toch allemaal erg in het land? Mijn ergernis zit, zit in uh, dat het zo'n. Uh, althans, zoals je het programma bekijkt, is het zo'n zichzelf feliciterend uh, gezelschap. Want wat, wat hebben wij toch het beste met de mensen voor? En ik, ik kan ongeveer al raden wat daar gezegd wordt. En, en ik zou er niet op afkomen. Ik zou denken, nou, ik wil dan. Uh, uh, dat is misschien een leuk ideetje, kennis maakt met een wereld die je niet kent. Maar het is ook leuk om. Uh, uh, wat meer te horen dan alleen deze visie. Ik bedoel, waarschijnlijk zullen jullie allemaal... Uh, dat vermoed ik maar zo gaan zeggen... dat het asielbeleid onmenselijk is en inumaan en noem maar op. Nou, dat, dat weet ik ongeveer wel. Dat is uh, toch ik niet... Alweer, een, is er, snapt u iets van de irritatie van Emma? Of, of het kan niet voor mij bedoeld zijn... dat het alleen voor uh, jongeren is bedoeld of zoiets, maar... Nou, laat ik dan zo zeggen dat iedereen die daar persoonlijk een wat andere visie op heeft, van harte welkom is om te komen. Juist daar ook met ons het gesprek over kan aangaan. En met vreemdelingen het gesprek kan aangaan. Piek er niet over. Het grote debat tussen Ruud en Elma Draaien. Ja, dat kom ik ook hoor. Dat Maar je durft dat toch wel aan? Daar gaat het niet om. Het is niet interessant, toch? Ik bedoel, ik geef haar op mijn hoofd die erover piekert... om naar zo'n programma te gaan. Want ik weet ongeveer wat ik daar zou horen. Ja, maar als alle mensen die een andere mening hebben zeggen, ik kom niet en ik ga het gesprek niet aan. Nee, maar dan moet het programma toch een beetje aantrekkelijk zijn. Je gaat toch niet naar een maar daar is het, het, hij het best wel gedaan, zegt hij. Een, ja. Nou, volgens mij kun je daar beter je best voor doen dan, dan, dan zoals dat hier uh, staat. Want er zijn er meer paar... mensen dan ambtenaren en politici. Stel dat er een paar rechtshoudegens waren die er wel naartoe gingen, dan zou je ook gaan nou, kijken. Het hoeft helemaal niet rechts te nou ja, zijn. We in ieder geval de mensen die, die er wat anders stand... over ja. denken dan dat het inumaan is en dat het schande is ja. zoals Nederlandse vluchtelingen behandeld. Maar dat is dan wel ongeveer de boodschap zijn. Dat er maakt er zijn het interessant. Dan hoef je niet rechts voor te zijn om daar nee, nog iets genuanceerder over te denken. Dat vind ik dan erg kans dat dat zo uh, wordt opgezet. En ik ben vreselijk benieuwd of uh, iedereen dan ook heel tevreden en blij is... als het achter de rug is. En, nou, misschien mag uh, je nou, zaterdagavond bellen, meneer Kouweijzer. Er komt in ieder geval ook nog een feest, dus gezellig wordt het ook nog wel. Er zijn ja. ook heel uh, veel journalisten en moderatoren bij betrokken... die echt ook wel een beetje een andere positie innemen. Dus met die spanning komt het denk ik ook nog wel goed. Ja, ik, ik moet trouwens nog één ding vragen. Er stond ergens dat, dat Huub Oosterhuis uh, de wijze oude bewoner is van het vreemd land... Volgens mij heeft hij gewoon papieren en woont hij bij mij om de hoek in amsterdam Zuid. Ik zag hem nog bij de Wasseret gisteren. Maar ho hoezo hoe is hij de wijze oude bewoner van uh... Nou, Vreemdland, Vreemdland heet het festival, dus wij zijn, voor één dag zijn wij het Vreemdland. Zijn wij de En okay. Hup Oosterhuis, ja, dat hij wijs en, en op leeftijd is, dat, uh, dat behoeft geen toelichting. Okay. Goed. Zo. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen zaterdag. Randvar Kouwijzer en Elma Draaien, beide hartelijk dank. Mm -hmm.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 I Won't Give Up van Jason Ress. brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Maar er is nog altijd de website, ditistedag.nu. Die kunt u 24 uur per dag raadplegen. Na het nieuws van half 4, de Villa, Villa VPRO vanuit Den Haag. Vandaag Ger Jochems en Tesselblok. Ger, goedemiddag. Elsbet. goedemiddag. Hallo. Uh, premier Rutte, hij blijft maar weigeren... om iets over dat katshuis-overleg te kat zeggen. Kathuis. <laughs> het is een kathuis. En vandaag tijdens het Vragenuur... wilde hij ook weer niks zeggen. De Kamer begint steeds geïrriteerd dat te raken. Rutte wilde niet eens zeggen... of hij de data van 30 april gaat halen. Want dat is de dag dat die bezuinigingsplannen... op tafel in Brussel moeten liggen. Nou, daarover en meer in het parlementaire panel. En we praten ook met kroonlid, nieuw kroonlid... van de Sociaal-Economische Raad. Aukje Nauta. En dat gaat over over de plannen om werklozen aan het werk te krijgen, behoorlijke ruige plannen, zoals we allemaal weten. Dat straks. Nu het nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS journaal. Al Jazeera zal de beelden niet uitzenden die Mohammed Mirra maakte van de aanslagen die hij heeft gepleegd. Een USB-stick met opnames van de moorden is bezorgd op de Franse redactie van Al Jazeera. Volgens de Arabische nieuwszender is vertoning van de beelden in strijd met de ethische code van de zender. Syrië stemt in met het vredesplan van Kofi Annan, de speciale gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga. Het plan voorziet in een staakt het vuren onder toezicht van de Verenigde Naties. De details moeten nog worden uitgewerkt. De oppositie in Syrië verwerpt het plan en zegt dat de regering haar gewelddadige politiek gewoon zal voortzetten. Drie Duitsers zijn opgepakt voor de schietpartij gisteren bij een koffieshop in Heren. Daarbij kwam een 41-jarige man uit het Duitse Hukelhoven om het leven. De drie verdachten zijn gisteravond aangehouden. Volgens omwonenden is het slachtoffer een goede kennis van de eigenaar... van de koffieshop in Heren En dat zijn hoofdpunten. ANEB-verkeersinformatie. Het brin van de avondspits levert een paar korte files op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij dorp 2 kilometer. De A10 West naar Zaanstad tussen Geuzeveld en de Koen, 04. En de A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer. Dit is Radio 1.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 Ze duwen, ze trekken en ze confronteren. Maar wat onze volksvertegenwoordigers ook proberen... ook in het vragenuurtje daarnet gaf premier Mark Rutte weer geen krimp. Nee, hij gaat niks zeggen over het Katshuisberaad. Hoe lang houdt hij dat nog vol? Daarover straks ons panel met parlementair journalisten. Is chocolade een goed afvalmiddel? Volgens een vandaag gepubliceerd onderzoek wel. Maar sorry, wij gaan dat opwekkende nieuws toch echt ontzenuwen... straks in de vrolijke wetenschap. En volgens minister Henk Kamp moeten oudere werkzoekenden er zelf voor zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor werkgevers. Dan is er echt wel werk te vinden. Al valt het zoeken dan niet altijd mee. Ik ging bij gewone uitzendbureaus langs en die keken me echt meewarig aan. Zo van, eh, moet je niet gewoon met je rollator richting huisavondrood of zo? Ze namen me totaal niet serieus. Een goede reden voor een goed gesprek over de mogelijkheden... en onmogelijkheden van de arbeidsmarkt. En wilt u reageren, doe dat dan via onze site. vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Twee dingen schijnen absoluut taboe te zijn in België. Frieten in oud-vetbakken en koning Eddie Merckx in een kwaad daglicht stellen. En dat laatste is nu gebeurd. Eddie Merckx wordt verdacht van corruptie. Pieter Huibrecht, journalist van het Nieuwsblad, wat wij allemaal kennen van Nieuwsblad, de omloop het Nieuwsblad. Wat is <laughs> daar aan de hand? Ja, goeiemiddag. Um, ja, dus het, het klopt dat Eddie Merckx uh, uh, officieel in verdenking is gesteld van. Uh, Corruptie. Heel belangrijke nuance wel, dat is de eerste stap in een, een gerechtelijk onderzoek. Uh, dus dat moet nu nog voor de Belgische raadkamer verschijnen. Die dan van moeten beslissen of uh, Eddy Merks daadwerkelijk voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen. En wat heeft hij misdaan? Althans, waarvan wordt hij verdacht? Wel, blijkbaar het, het kadert in een groter onderzoek dat gevoerd wordt uh, naar het... Uh, Handelen van Brusselse agenten van de zone Brussel-Zuid. Uh, en die zouden uh, gevoedeld hebben met diensturen, uh, die zouden ook met uh, dienstvoertuigen of vakantie geweest zijn. En er, zou ook, er zouden ook gesprekken geweest zijn, uh, al dan niet met Eddy Merks, door een commissaris, over de aankoop van een vijftigtal fietsen voor, een, uh, voor de. Uh, Zone Brussel-Zuid. Uh, um, die commissaris zou met Eddie Merckx uh, overlegd hebben en gezegd hebben: Van uh, um, Eddie Merckx, uh, voor de, de, een andere fietsensponsor, wil zoveel op tafel leggen voor die aankoop van die fietsen, uh, waarna Eddie Merckx dan. Uh, een lager bot zou hebben gedaan en dus de fietsen zou hebben geleverd hebben en in ruil zou die bewuste commissaris uh, in de uh, fietswinkel van Eddie Merks aan een gunstarief en, uh, een chique uh, Eddie Merks fiets hebben uh, kunnen op de kop tikken. 50 fietsen. Ja. En dan gaan ze deze Wheeler Held gaan ze daarvoor aanpakken. Wel, ja, het is een beetje voorbarig natuurlijk. Hè. Voorlopig, voorlopig blijft hij er zelf stoïcijns kalm onder. En, en dan zegt ja. hij van er is helemaal niets, niets, niets fout gelopen. Ik heb die fietsen inderdaad geleverd. Uh, maar van een gunstarief en commissarissen die, die, die eigenlijk mochten komen shoppen in mijn uh, fietswinkel, daar klopt niks van. Uh, dat nee. ontken ik formeel. En is dit, is, is dit nu werkelijk meteen groot nieuws? Omdat het om jullie terecht overigens, Wielerheld, Wielerlegende Merks gaat? Wel ja, die merk. Is en blijft onze wielenheld natuurlijk. Hè. En, en, en zijn naam is eigenlijk... Ja, dit, dit deeltje van het dossier is maar een, een, een zijverhaal eigenlijk. Maar natuurlijk, ja, de naam Eddie Merkx valt. En, en ja, ook hoewel het onderzoek nog maar in die eerste fase zit van een gerechtelijk onderzoek. Ja, valt zijn naam en is dat natuurlijk zorgt dat voor een beetje ophef natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk afwachten wat de, de Brusselse raadkamer met die dossier zal doen. er Zijn er gelijk al twee kampen? Eén kamp dat roept, maar, het, absoluut onmogelijk dat Eddie Merkx dit gedaan heeft... Uh, en een club die zegt, uh, zie je wel, we hadden het altijd al gedacht? Of is het zo sterk niet? Nee, voorlopig blijft het relatief rustig nog. En Eddie Merckx zelf zit in Qatar, dus die houdt zich er eigenlijk heel ver van af. Um, het is nu aan het, het, het Brusselse gerecht om te oordelen of, of Eddie Merckx effectief voor de rechtbank... Uh, zal moeten verschijnen. Uh, dat kan, dat kan niet. Voorlopig is dat koffie die kijken. Hè. De, de... Maar de onderzoeksrechter heeft hem wel in verdenking gesteld. Dat klopt wel. Dat is zo. Hij was uh, vorige week, ik meen dat het vorige week was... was er ook al nieuws over Merks. Dat was eigenlijk verontrustend nieuws... maar ook heel opzienbarend nieuws. Namelijk dat het een wonder is dat hij nog leeft. Er was ja, dank... een bericht dat hij een, een hartafwijking had... al ten tijde van zijn enorme toerzegers... en zegers in de Giro d'Italia. Een hartafwijking waardoor hij elk moment... dood van zijn fiets had kunnen vallen. Ja, ja, ja. We ja. weten van als, als we hem vandaag de dag zouden mogen onderzoeken, dat hij nooit zou mogen gekoerst hebben. Wat natuurlijk voor, voor ons Belgen eh, ongelooflijk jammer zou zijn geweest. Nu, voorlopig houdt zijn hart het en heeft, het, eh, heeft hij de voorbije decennia ja, weinig last gehad van hartkwalen. Dus eh, ja, wat er van waar is, dat, dat, dat, dat weten we niet. Dat, eh, dat wordt geschreven in een nieuw boek, dat klopt. Oh, dat komt in, in, een, in een boek van, van wie? Uh, dat weet ik nu niet van buiten wie dat boek juist geschreven heeft, maar uh, ja, dat boek is toch aan die theorie opgehangen. Uh, dat wordt in het kamp Merks uh, zelf ontkend. Mocht, uh, mocht hij uh, in staat van beschuldiging worden gesteld, mocht blijken uit het onderzoek dat hij daadwerkelijk met voorkennis heeft, uh, heeft verkocht, heeft gehandeld, wat hangt hem dan yeah. boven het hoofd eigenlijk? Oh, in theorie uh, kan dat eigenlijk maximaal vijf jaar zijn. Het, het lijkt mij zeer ondenkbaar dat dat, dat, dat effectief zo zal, zal zijn. Het, denk ik denk In het slechtste geval, mocht hij veroordeeld worden... denk ik dat hij een, een lichte voorwaardelijke straf zou kunnen krijgen. Uh, maar nog eens zover zijn we nog niet. Hè. Dat, dat, dat weten we pas binnen enkele maanden, denk nee. ik. Of hij effectief voor de rechter zal moeten komen. Is er een speciale ja. reden om dit nu? Want het klinkt als heel klein bier en misschien is het niet eens waar. Dat kan, dan, laten we daarvan uitgaan. Nee, hè? Iemand is pas nee. schuldig voordat hij veroordeeld is. Is er een een reden waarom dit nu. Is er een nieuwe win door België dat ze dit soort dingen ook aanpakken? Nee, ik denk niet dat we dat, dat, we dat groter moeten maken. Ja, het is uiteindelijk al een onderzoek dat vier jaar loopt en, en waar de naam Eddy Merckx uh, uh, in, in, in, in, in valt. Ja, Eddy Merckx is al jaren. Uh, uh, supporter van Anderlecht en de commissaris in kwestie leiden jarenlang de orde troepen die de thuismatchen van Anderlecht in goede banen moest leiden. Dus die twee moeten elkaar daar ooit gezien hebben. En ja, die naam van Eddie Merckx valt nu. Kijk, het, het blijft afwachten wat, wat ze daarmee gaan doen natuurlijk. Hè. Ik durf te wedden dat het met een sisser af gaat lopen. <laughs> Die zou mij ook niet verbazen, maar. Uh... Dat is in de wielersport trouwens niet leuk, want dat betreft een lekker band. Ja. Dus laten we de, maar dat is beeldspraak. Pieter Huibrecht van het Nieuwsblad. Dankjewel. Oké, okay, prettige namiddag. Dag. Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Niet alleen in ons land is de, druk, is de druk op de weg... en vliegen de verwensingen over en weer... als we als verkeergebruikers in elkaars comfortzone belanden. Daarom kijken wij deze week in Metropolis hoe verkeersgebruikers elders... zowel letterlijk als figuurlijk overleven in het verkeer. Gisteren kon u horen dat ze zich in Rusland rot ergeren aan rijke patsers met grote bolides. Die schroeven er blauwe zwaailichten op en hebben dan lak aan alle verkeersregels. Ja, daar gaan er weer heen. Blauw zwaailicht. En langs de file heen. Rechtsaf. Ja, Gewoon weer... voorsorteren. Ook Pas. een BMW. Geblindeerde ramen. En iedereen begint te doen. Dan Shanghai. Het is de op vier na drukste stad ter wereld met ruim 23 miljoen inwoners. In 1995 waren er 350.000 auto's op de weg en 3,5 miljoen fietsen. Tien jaar later reden er al 2 miljoen auto's rond. Hun aantal blijft groeien, maar ook het aantal zogeheten e-bikes. Elektrische fietsen die snel gaan, maar die je niet hoort aankomen. Vivian Song fietst dagelijks naar haar werk dwars door het centrum van de stad. Eefje Ramello sprong achterop om verslag te doen. Deze meneer heeft een soort bakfiets met een meter breed na twee meter breed dozen achterop gestapeld. Ook twee meter hoog. Hij komt angstig dicht bij mij in de buurt. Dus ik word aan de lopende banden weg afgesneden door hele grote auto's. Om maar aan te geven hoe normaal het is om te fietsen in Shanghai. De stad heeft uh, stukken stoep afgekaderd met uh, witte lijnen. En daartussen kun je je fiets parkeren of je brommer. En dat zijn echt honderden meters. Overigens zijn die fietsen niet altijd van beste kwaliteit. Het zijn vaak stukken roestend metaal met twee rubberen banden eronder. Mijn vriendin Vivian fietst iedere dag naar haar werk. Maar ze vonden het wel een beetje eng om uh, mij achterop te nemen. Dus daarom fiets ik nu en zit zij bij mij achterop. Het engste aan fietsen in Shanghai vind ik de e-bikes... Hartstikke milieuvriendelijk. Ze hebben bijna geen uitstoot, of ze hebben geen uitstoot. Dus dat is heel fijn voor de lucht in de stad. Maar ze zoeven je aan alle kanten voorbij. En best wel met een tempo. Hier zijn we aangekomen bij een hele grote weg. Uh, daar gaat hier een soort snelweg bovenlangs. En daar moeten we dus oversteken. En dat zijn, uh, nou ik zal ze even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banen. Met een paar vluchtheuvels tussendoor. Het is zo'n, uh, ik denk, een 100 meter. We moeten wachten tot het licht groen is. Maar zelfs dan weet je niet zeker of je veilig kunt oversteken. De stoplichten tellen af. We verzamelt zich een hele grote groep uh, scooters, fietsers, e-bikes... ...voor de lijn, voor de witte lijn. De bus die gaat raken links langs een Sherpa, een koerier. En daar gaan we dan. Nou, tot nu gaat het goed... Ja, Vivian springt ook weer achterop, dan moeten we een beetje voortmaken. De auto's beginnen zich alweer te verzamelen. Nou, voor mijn fiets nu een, een bakfiets Die gaat ook heel langzaam, maar gelukkig zijn we de weg alweer open. Nou, We zijn toch maar even afgestapt, want dat praat een stuk handiger. Um, Vivian zat bij mij achterop. We zijn op haar fiets op weg naar uh, haar werk. Zij fiets iedere dag naar haar werk. Wat zijn de officiële regels? Zijn er regels in het verkeer? Well, uh... De first one, important one, is you have to follow the the bicycle lane. When you're on a one-way road, you shouldn't cycle the other way. De grootste regel is dus, zegt ze ook, het inrichtingsverkeer. Daar moet je je aan houden en de verkeerslichten. is ook wel handig als je je daaraan houdt. En verder is het gewoon enorm handig als je, je een fietsbel hebt. Je gebruikt bows a Gebeuren er veel ongelukken? I zie. I do see. Traffic accident all the time. Maar zeggen, with the cars. Ze zegt, uh, de grote ongelukken gebeuren vooral met auto's en die gebeuren best wel vaak. Een bicycle, een hate bicycle, or een bicycle involved with a e-cycle. Maar een ongeluk tussen een fiets en een e-bike of een fiets en een auto nou, het zijn zulke kleine ongelukjes dat.. Uh, daar ga je niet voor naar het ziekenhuis en uh, dan rij je meestal gewoon weer door. Nou, we fietsen weer verder. We zijn er bijna. Ah, die afslaande auto's, er gaat nu een hele rij afslaande auto's voor mij langs, wat niet helemaal de bedoeling is. Ik geloof dat ik hier tussen vijf verschillende rijen auto's rijd, fiets. Ah, het gaat goed, je wordt nooit geraakt lijkt wel. Het gaat heel vaak bijna fout. En de truc is om te toeteren. Toeteren betekent hier, pas op, ik kom eraan. Het is gewoon om te laten weten dat je eraan komt. Dat de ander dus even moet uitkijken. <laughs> Vivian zegt dat we eigenlijk op dit stuk niet mogen fietsen. Ja, eigenlijk moet je op de stoep fietsen, maar ja, daar lopen een heleboel mensen. Maar we zijn lang niet de enige die, uh, die toch langs de auto's proberen te komen. En het gaat prima, ze laten ons gelukkig langs. Het is wel onhandig hoor. Er zouden best wat meer fietspaden mogen zijn. En morgen gaan we naar Mexico's stad. Daar is het smokprobleem zo groot... dat verwoed geprobeerd wordt de Mexicanen aan het fietsen te krijgen. Het kabinet is op zoek naar miljarden bezuinigingen. En bij de sociale zekerheid valt veel te halen. Denk al lang het doorwerken en dat kort op de hoogte en duur van de uitkeringen. Wat minister Kamp van Sociale Zaken wil... is zoveel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het werk. Een werkloze die werk weigert, wordt zijn hele uitkering afgenomen... En eigenlijk irriteert het hem dat werkelozen met bussen naar het Westland worden gebracht. Kun je niet zelf initiatief nemen? Het is hun leven tenslotte. En voor 50-plussers die een baan zoeken heeft hij het volgende devies. Je moet het zelf doen, je moet het zelf waarmaken. Het is je eigen inkomen. Je moet zelf zorgen dat je aantrekkelijk blijft voor een werkgever. Mevrouw Nauta, Alkje Nauta, goedemiddag. Goedemiddag. Organisatiepsycholoog en net benoemd als kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Begint per 1 april. Eerst maar eens even die vraag. Zitten werkgevers wel op oudere werklozen te wachten? Uh, werkgevers zitten te wachten op getalenteerde uh, werknemers die iets, uh, iets kunnen. Uh, dus als er oudere werklozen zijn die iets kunnen, dan zitten ze daar wel degelijk op te wachten. Ja, liever oudere werklozen die wat kunnen dan jongere werklozen die wat kunnen? Nou ja, goed, ik zou niet zo uh, onderscheid willen maken naar leeftijd waar nee, het om u gaat. Niet, maar de werkgever werkgevers. vaak wel. Uh, ja, maar goed, we, we stereotyperen natuurlijk allemaal op basis van, uh, van leeftijd. Uh, en de kunst is dus om verder te kijken dan, dan leeftijd en vooral te kijken naar competenties. Maar heeft u, waar leidt u nou uit af dat uh, die ouderen massaal aan het werk kunnen blijven of aan het werk gaan? Uh, ja, dat leid ik niet, niet zozeer ergens, uh, ergens uit af. Uh, alleen weet ik wel dat werk mensen gelukkig maakt. Dus wat dat betreft uh, ben ik het volkomen eens... met de ambitie van dit kabinet... om zoveel mogelijk mensen aan het werk uh, te helpen. Tuurlijk. Bent u het ook eens met wat meneer Kamp uh, in dat quoteje... dat kwam uit het Radio 1-journaal, zei? Dat hij zegt, het ligt echt aan jullie werknemer. Het is aan jullie zelf om te zorgen... dat je zo aantrekkelijk mogelijk bent voor de werkgever. Zij legt eigenlijk uh, uh, de bal echt bij de de werknemer, alsof de werkgever er niet toe doet, in dit ja. geval? Nou, ik heb hem dit gisteren ook live horen zeggen op een uh, congres van het uh, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uh, over duurzame inzetbaarheid. En uh, wat ik toen heel erg dacht is: uh, van ja, uh, dus je hebt natuurlijk twee mensen. Het takes two to tango. Uh, het ligt natuurlijk niet alleen aan de werknemer zelf, want in je eentje ben je nooit inzetbaar. Je hebt ook altijd een werkgever nodig uh, die jouw scholing wil bieden, maar die vooral ook uh, op moet houden met verschrikkelijk saai werk uh, bieden. En mensen de gelegenheid geven om tijdens het werk zelf of naast het werk volop te leren. Ja. Nu hadden wij een paar jaar een serie reportages over ouderen en werk. En laten we daar een klein stukje uit laten horen. Ja. Ik vind oudere werknemer toch alweer een beetje beladen klinken. Het is wel zo. Maar het voelt niet zo. Het is zo meteen... Uh, ik, ik, ik heb zo moeite met dat stempel. Ik ging bij gewone uitzendbureaus langs. En die keken me echt meewarig aan. Zo van. Eh, moet je niet gewoon met je rollator richting Huizenavondrood? Of zo? Ze namen me totaal niet serieus. Terwijl ik echt een goed cv had. Heb. Dat was Diana Stolk, 56 jaar toen. Dat klinkt behoorlijk kansloos, mevrouw Nauta. Dat is dus een paar jaar geleden. Heeft u de indruk dat, dat het wel iets veranderd is? Um, nou ja goed, de cijfers uh, wijzen wel uit dat het uh, gunstig aan het veranderen is. Een minister Kam vertelde gisteren op hetzelfde congres ook dat uh, de, de gemiddelde de uittreedleeftijd nu gestegen is van 59 naar 63 uh, jaar. Mm -hmm. uh, en ook dat de arbeidsparticipatie van 50 tot 65-jarigen. Uh, uh, die was een uh, derde. En dat is nu twee derde. Dus het is wel degelijk positief uh, aan het veranderen. Maar wat misschien nog wel wat meer mag veranderen, is dat mensen niet hun heil alleen maar zoeken uit de krant of op internet of bij uh, uitzendbureaus. Uh, maar dat ze zelf ook leren hoe je op een veel persoonlijke manier kunt solliciteren. Dus ga eens netwerkgesprekken voeren, uh, uh, bellen eens iemand uh, op om hulp. Want dan zien ze niet opeens iemand uh, met een bepaalde leeftijd... die al haast aan een rollator toe is. Maar dan zien ze iemand met bepaalde competenties... die wat kan en ergens enthousiast voor is. Dus je bent het eigenlijk wel eens met minister Kamp die zegt... Uh, die, dat had die gemeente helemaal niet moeten doen, busladingen vol naar het Westland... Die mensen die moeten zelf het initiatief nemen. Het nee. hun leven. Ja, nou ja, goed. Uh, je moet het een doen en het andere vooral niet laten. Het is natuurlijk zo dat werknemers primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun, uh, voor hun loopbaan. Maar aan de andere kant zijn werkgevers net zo goed uh, verantwoordelijk. En dus als werkgevers uh, mensen niet de gelegenheid geven om uh, uitdagend werk te kunnen doen. of te leren naast het werk. Ja, dan, dan houdt het op. En dan snap ik die werklozen heel erg goed. die het eigenlijk vertikken om uh, al te saai werk uh, te verrichten. Ja, nou, ouderen, dat is één ding natuurlijk. Maar het kabinet wil ook dat bedrijven waar jongers... dat zijn jong, uh, uh, jonge mensen die in de WAO zitten... en medewerkers van sociale werkplaatsen, dat ze die aannemen. Ja. En dat dat ook op, massale, op massaal niveau uh, gebeurt. VNO, NCW, werkgeversorganisatie, zegt dit ook te willen. Ziet u daar wat van terechtkomen? Ja, nou ja, goed, ik vind dat heel belangrijk. En ik zie dat her, her en der op uh, CAO-tafels daar ook al over afspraken over gemaakt worden. Dus ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Maar ook voor die groep mensen geldt. Uh, laat zien wat je, wat je in huis hebt. En ga niet zitten wachten op, uh, ja, tot je een telefoontje krijgt van een werkgever. Maar begin morgen al met praten met allerlei mensen... die mogelijkheden voor jou hebben. Ja. Vindt u het ook geoorloofd om uiteindelijk de ultieme sanctie toe te passen? Namelijk 100% uitkering innemen? Ja, nou, ik, ik hou niet zo van het woord sanctie. Ik hou nee. veel meer van het woord verleiden. Ja. Uh, omdat het echt zo is dat de meeste mensen... Uh, toch heel graag wat le willen leren, autonoom willen zijn... zichzelf willen ontplooien. Dus ga nou eens op zoek naar het vergroten van kansen... in plaats van het allerlei afstraffen van, van mensen. Nu zat Bernard Wintjes in uh, een veel geciteerd interview... inmiddels in Buitenhof. Ja. Um, hij zegt... Er zijn om te beginnen hervormingen nodig. Er zijn toch zware bezuinigingen nodig. Daarbij kwam hij terug op een eerder standpunt. Maar hij deed ook een handreiking. Dat de werkgever voor een deel een werkloosheidsuitkeringen betaalt. Helpt dit? Ja. Ja, nou ja, kijk, ik vind het natuurlijk een prachtig idee... dat, uh, dat werkgevers voor, voor een deel ook ja, verantwoordelijk zijn... voor het uh, van werk naar werk helpen van, van hun, uh, hun boventalligen. Dus ik vind dat absoluut een, uh, een goed idee. Daarnaast kunnen werkgevers nog veel meer investeren in inzetbaarheid... Uh, door volop leermogelijkheden mogelijk te maken. Het is op, ik vind het allemaal prachtig wat u zegt, maar het klinkt ook als zo ideaal. En jammer ja. genoeg is de situatie niet zo ideaal. Je kan er dus wel steeds van uitgaan... de werknemer moet initiatiefvol zijn, uh, mm -hmm. die moet uh, uh, zijn netwerk aanboren. Dan vraag ik me al af in hoeverre sommige wij jongens uh, uh, dat op eigen gelegenheid waar kunnen maken. En de werkgever moet iedereen met open armen ontvangen die, die dat initiatief ontplooit. Nou, ja, niks... Het is de ideale wereld. Ja, maar die niks schept. moet, maar veel kan. Er kan veel meer dan, uh, dan u en ik nu, uh, nu denken. Mm -hmm. En een voorbeeld daarvan is, ik heb vanochtend net uh, uh, interview, uh, interview zelf voor, voor onderzoek gehouden met, uh, met een gemeentelijke organisatie, de gemeente Zijst. Ja die sterk moet, uh, moet bezuinigen, maar waar men de bezuinigingen aanpakt om in dialoog te gaan met, uh, met de burgers over van, goh, waar kunnen we nou het beste op bezuinigen? Nou, ten eerste is dat een prachtige vorm van burgerparticipatie. Ten tweede heeft het, uh, biedt het de ambtenaren ontzettend veel mogelijkheden om een project te doen, want er zijn daar speciale chef de dossiers uh, aangesteld uh, om die uh, participatiebijeenkomsten uh, met de bewoners, waar natuurlijk allerlei belangen tegenstelling zijn te begeleiden. He, dus dat is win-win-win aan alle kanten. De, de gemeente is bezuinigd uh, op een manier waarop het draagvlak is. En de ambtenaren verbreden hun, hun inzetbaarheid... in een project waar ze ontzettend veel leren. Dat zijn bezuinigingen van gemeentes, want die krijgen al minder geld uit het uh, gemeentefonds. Uh, er zijn natuurlijk ook bezuinigingen waar dit uh, ka uh, kabinet mee bezig is in het katshuis. Dat gaat om vele, vele miljarden. Denkt u toch niet dat dat links of rechts om ambitieuze plannen om mensen aan het werk te krijgen of te houden gaat doorkruisen? Uh, wat, wat, wat doorkruist wat? Uh, die bezuinigingen die eraan zitten te ja. komen. We weten ja. niet hoeveel en precies waarop. We weten wel dat het vele miljarden zijn. Ja, ja, na ja, natuurlijk doorkruist dat plannen. Maar daar waar bezuinigingen zijn... is het ook altijd weer een kans op, op creativiteit. Eh, en op manieren waarop mensen zonder veel, al te veel geld toch kunnen leren... of zonder al te veel geld toch aan een baan kunnen komen. We moeten niet al het heil verwachten van financiën. Nee, maar ook niet van de markt wellicht? <laughs> ja, nou ja ik, vind, ik vind dat van die energie enorme nou heeft, grootheden. Heeft, heeft een van de twee een, bij u een primaat, of niet? Nee, niet zo heel duidelijk. Kijk, en daarvoor ben ik ook een psycholoog. En dat is ook, ook de, de deskundigheid die ik vooral ook in de SER wil, wil in, inbrengen. Je kunt niet alle, alle huil van de, van de staat of van de markt verwachten. Uh, het gaat ook al, vooral over gedrag van mensen. En de vraag is vooral van hoe stimuleer je dusdanig gedrag... dat mensen zelf hun kansen pakken... en dat werkgevers ook bereid zijn om mensen kansen te geven is het zo dat, toch nog even... voordat we het over de SER gaan hebben... Uh, mensen uh, zelf hun kansen pakken... en de werkgevers moeten die kansen geven. Als mensen zelf hun kans niet pakken... dan komt het vreselijke woord u zo'n hekel aan heeft... sancties om de hoek. Mm -hmm. Als werkgevers, uh, als nou blijkt dat die niet voldoende de kansen geven... omdat zij toch veel nadelen zien... Uh, voor, voor bijvoorbeeld de, de winstgevendheid van hun bedrijf... of mm -hmm. een mooie omzet maken... zouden daar dan ook niet sancties op moeten staan. Ja, maar goed, die bedrijven die een beetje verstandig zijn, die weten dat investeren in mensen uiteindelijk veel meer oplevert dan het, dan het kost. Dus het is ook een beetje dommigheid van werkgevers om niet te investeren in hun mensen. Daar waar het misgaat vind ik ook dat werknemers naar een vertrouwenspersoon of naar de vakbond moeten stappen. En op die manier dan moeten zorgen dat, dat ze alsnog een kans kunnen geven. Maar dan hoef je niet gelijk weer naar sancties of stakingen te grijpen. Daarvoor is er ook nog heel veel mogelijk via mediation of dialoogcoaching of wat voor manier dan ook? Hmm. Hoe dan ook, het gaat om ingrijpende plannen... waar iedereen zijn schouders onder moet zetten... om het maar even zo polderachtig te zeggen. Iedereen moet daar aan meedoen. Ja. En dan helpt het niet echt dat er ineens een discussie ontstaat over de SER... het instituut van de polder, het belangrijkste adviesorgaan voor de regering ook... Hè, dat daar meneer... Uh, niet Jan van Kesteren, je... oh, ja. de directeur ja. van het VNO, van ja. de werkgevers... die dan zegt, ja, als er zoveel gedoe is bij de vakbonden... en eigenlijk niet meer mee willen doen in de polder... schaf die hele ser dan maar af. Hm. Ja. Ja. Komt op een be beetje een vervelend moment. Uh, ja, maar goed, dat, dat hoort er kennelijk zo af en toe uh, bij. Ik denk dat we ontzettend trots mogen zijn uh, op de SER. Misschien wel uh, het feit dat hij bestaat... is nog belangrijker dan uh, alle adviezen uh, die uh, geleverd worden. Omdat het bewijst dat in Nederland uh, werknemers en werkgevers... nog volop met elkaar in dialoog zijn. Op datzelfde congres van gisteren... Uh, dat voorgezeten werd door Charles Groenhuizen... was ook ja, hij sloot dat af met ook weer de opmerking... hoe ontzettend verschrikkelijk het is in Amerika versus Nederland. Want in Nederland staan de werkgevers en werknemers... gewoon in de coulissen bij zo'n congres met elkaar grapjes te maken. Terwijl dat soort overleg in Amerika helemaal uh, uh, ja, ondenkbaar is. Ja. U bent niet bang dat het uh, op het punt staat toch uh, te graven gedragen te worden? Ja, dat wordt wel vaker gezegd in het verleden natuurlijk. Ja, maar... nou ja, angst is altijd een slechte raadgever. Ik zou zeggen, spanningen zijn gezond. En dat is een mooie uitdaging om die te proberen te overbruggen. Ja. Heeft u een agenda in uw hoofd als u straks kroonlid bent? Gaat, zijn er bepaalde dingen waar u op gaat letten? Kroonlid betekent aangesteld door de overheid... en niet van werkgevers of werknemers. Ja, ja. Nou ja, kijk, wat ik vooral als mijn opdracht... en een leuke uitdaging zie, is om uh, ja, psychologische kennis in, in te brengen. Uh, hè, uh, ik denk dat heel veel wet- en regelgeving en sociale akkoorden... Ja, toch ingegeven wordt door het economische en of het juridische. En dat er vaak nog onvoldoende aandacht is voor... hoe hoe uh, dingen op de werkvloer in gedrag van mensen, in houding van mensen doorwerkt. Dus ik denk dat dat uh, mijn bijdrage uh, kan zijn. Verder is het zo dat ik ooit eens gepromoveerd ben... op een uh, uh, proefschrift over conflicthantering. Uh, en een van mijn stokpaartjes is ook van... we moeten kunnen kiezen voor de creatieve dialoog. Verder graven dan standpunten op zoek naar belangen om die te overbruggen. En het lijkt mij een ontzettende uitdaging om dat ook te proberen... Uh, bij nou, de belangentegenstellingen die uh, spelen tussen werkgevers en werknemers. Organisatiepsycholoog, net benoemd als schoonlid bij de Sociaal Economische Raad. Hartelijk dank. Graag gedaan. En Villa VPRO maakt even plaats voor nieuws, weer en verkeer en ster. En daarna zijn wij bij u terug met ons eigen politieke vragenuurtje... met parlementair journalisten over alles wat zich hier afspeelt... op en rond het Binnenhof en elders in het land natuurlijk. En wie weet zelfs elders in de wereld. Tot zometeen. De belastingtelefoon. Belastingtelefoon? Belastingradio, zou je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget. Vrijdag? Geld besparen met Blauwe Vrijdag op Radio 1. Als u een andere vraag heeft, Radio 1 de hele dag in het teken van De Blauwe Envelop. De Belastingaangifte 2011. U een keuzemenu met tips, regelingen, slimme constructies, toeslagen en kortingen. Kunnen we u sneller helpen? Vragen over uw eigen aangifte? Mail naar blauwevrijdagradio 1nl Geld besparen zonder veel moeite. Kies 1. Luister naar De Blauwe Vrijdag van Radio 1.